Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Aanstaand GroenLinks-PVDA-Kamerlid Marjolein Moorman... wil geen fractievoorzitter worden. Dat heeft ze gezegd in een podcast die ze samen met haar partner maakt. Ze vindt Jesse Klaver een logische keuze voor die rol... omdat hij al lang Kamerlid is en ervaring heeft met een formatie. Morgenochtend komt de nieuwe GroenLinks-PVDA-fractie bij elkaar... om een opvolger voor Frans Timmermans te kiezen. Hij stapte woensdag na de verkiezingen op. De Amerikaanse president Trump dreigt met militair ingrijpen in Nigeria. Hij wil dat het land een einde maakt aan de moord op christenen... maar het is onduidelijk wat hij daarmee bedoelt. Hij heeft het over islamistische terreurgroepen... maar die zijn vooral actief op plekken waar nauwelijks christenen wonen. De VS schrapt ook alle materiële hulp en bijstand aan Nigeria. De Nigeriaanse regering reageert terughoudend... en laat weten dat Amerikanen niet zonder toestemming van Nigeria in actie mogen komen. Het Concertgebouw in Amsterdam schrapt het jaarlijkse Ganoukka-concert... omdat een van de zangers banden heeft met het Israëlische leger. De stichting achter het concert ging niet in op een verzoek om een andere zanger te vinden. Mocht dat alsnog gebeuren, dan kan het concert op 14 december wel doorgaan, zegt het Concertgebouw. Sivan Hassan is er niet in geslaagd de Marathon van New York te winnen. De Olympisch kampioene eindigde als zesde, ruim achter winnares Helen O'Biri... De Keniaanse liep drie minuten sneller dan het oude parcoursrecord. Dat stamde uit 2003. Bij de mannen moest Abdi Nagee naar 30 kilometer opgeven. Vorig jaar ging hij er in New York nog met de winst vandoor. Keniaan Benson Kipruto won nipt na een spannende eindsprint. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen kwamen de nummers 1 tot en met 3 allemaal uit Kenia.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 No, I just can't let it go. Made you were something But it's power. Just Jumping in my shoe.